Mooie titel. ik had, euh, nou ja, we zijn er al een hele tijd over bezig, hè, maar wat is nou de openbaring die van de Vader komt? Daar ben ik, wil ik eigenlijk mee starten. Wat, is nou, wat zegt nou de Vader eigenlijk over de woorden van Yeshua? Deel, in 6 vers 4, <tossimus> hoor Israël, Yahweh onze God, Yahweh is één. Wij zeggen dat elke Sabbat, met z'n allen, het frappante is dat het eigenlijk, weg is, het, is, het staat eigenlijk niet meer in de Bijbel want daar hebben ze er heren van gemaakt het wordt door de Joden ook niet meer gebruikt het wordt er Adonai gebruikt dus eigenlijk zijn openbaringsvorm die hij gegeven heeft waarmee hij gezegd heeft van luister, ik ben Yahweh, jullie God wordt niet meer gebruikt sterker nog, ik had van de week weer een hele discussie met een Joodse man en die zegt het komt jullie niet toe om die naam te gebruiken ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Hij heeft ze eigenlijk bekendgemaakt aan zijn volk... ...onder die naam. Ik zeg aan Mozes en aan de Aaron. Jij bent Mozes en de Aaron niet. Ik zeg nee, maar de Israëlieten moesten het zeggen. Hoor Israël, Yahweh onze God, Yahweh is één. Ik zeg sterker nog, ik zeg de Farao gebruikte zijn naam. Er was een ongelovige, er was een heiden. Zelfs Farao zegt, wie is Yahweh? Ik ken hem niet. Dus zelfs die mocht die naam in zijn mond nemen... Om aan te geven dat hij hem niet kende. <coughs> Sorry. Exodus 20. We krijgen we de wet, die we ook elke week voorlezen, zijt het in een iets andere vorm. Maar er begint ook: Ik ben Jave uw God, die uit het land Egypte uit het slapenhuis geleid heeft. Ik denk dat de grootste verwarring er gekomen is omdat we die naam zijn gaan verbergen. Dat we niet meer durven. En helaas zijn de Christenen daar ook in meegegaan... door de klem die de joden erop gelegd hebben... van je mag de naam niet meer uitspreken. Daar hebben ze er heren van gemaakt. een soort onzijdig iets. En dan kun je alles van alles achter verbergen. Daar kun je een drie personen aan hangen. Want ja, wat is nou een heren? Dat is zo... vreemd begrip. Maar dat heeft hij nooit gezegd. Hij heeft zijn eigen naam eraan gehangen. Hij heeft gezegd, ik ben Yahweh. Jullie God... En ik ben één. En ik heb jullie uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid. Niet iemand anders heb ik gedaan. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zegt het notabene in de aanhef van zijn woorden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik sta het niet toe. U zult voor uzelf geen beeld maken. En je wordt er af en toe onpasselijk van... hoeveel beelden er gemaakt worden. Er hangen overal kruisen. Ik vind het verschrikkelijk wat er zo duidelijk staat voor je zult geen opgerichte paal in je heiligdommen hebben. En er wordt bijna overal tegenwoordig wordt dat neergezet. Gelukkig, de reformatorische kerken... die zijn er nog steeds wars van. Die doen dat niet. Ben ik niet goed verstaan? Sorry? Kraken. Zit ik er tegen? Oh, dat zou best kunnen. Nee, dat zou best kunnen. Ja, ik piep een beetje. Ik... Nee, dat klopt. Ik piep een beetje. Ja, dat klopt. Ik heb nog wel een extra puffje genomen om het een beetje open te maken. Maar... Ja, oké. Okay. Maar het is best moeilijk eigenlijk. Als je ziet van dat... Uh... Ik weet nog dat vanuit... Ja, wij zijn natuurlijk opgegroeid in de kerken. Daar waren ze erg, heel erg fel tegen dus afbeeldingen. Bijvoorbeeld kruisbeelden of uh, heilige beelden wat ook. Heel erg, uh, ja, hey, dus heel erg. Maar toch zie je eigenlijk in de... Nou ja, wat is het nu, de laatste vijftig jaar... heel langzaam, dat heel veel kerken daarin mee zijn gegaan. En als je nu soms in een christelijke kerk komt... Ja, ik ben dan in de Roomse streek opgevoed... en dan kwam je wel eens in de Roomse kerken. En nu zeg je, als je in een christelijke kerk binnenkomt... dan zeg je, het is net een Roomse kerk. Ja, het is net een Roomse kerk geworden. Ja, kaarsjes is dan nog... dat heeft dan ook weer een, een soort Joodse invloed natuurlijk... Maar, het is, maar goed, het kaarsje branden voor iemand, dat is een heel, raar, dat is een heel rare gewoonte. Van waarom moet je nou vredesnaam kaarsje branden voor iemand? Nee, maar goed. Heel vreemd. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Nou, je moet eens dus kijken in een normale dienst. Met, met name als een evangelische dienst is, als er gevraagd wordt om dus wat bij het kruis te brengen. Er wordt voor gebeden, er wordt voor geknield. Het is, het is een, een soort, gewoon een soort Godheid geworden. Er worden briefjes dan opgehangen. En dat werkt dan zo. En dan denk ik, ja, waar is het verschil met de Roomse Kerk? Er is er niet meer. Het is gewoon weg. We zijn helemaal in de dienst verzeld geraakt. En waarom mocht dat nou niet? Omdat hij zegt: Want ik, Java, uw God, ben een naijverig, een jaloers God. Ik zal mijn eer niet aan anderen geven. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen... aan het de derde en vierde geslacht. Maar dat gaat alleen maar op voor hen die mij haten, zegt hij. He, want dit wordt heel vaak gebruikt van Sinewel. Van er staat wel geschreven dat dus de misdaad van de vader... niet aan de kinderen vergeld wordt... maar het staat zelfs in de, in, de, in de tien woorden. Nee, er staat heel duidelijk een opmerking bij... van degene die doorgaan met het haten van hem. En dan gaat het door tot het de derde en vierde geslacht. Maar... En dat is de volgende regel, barmhartigheid doet aan duizenden. Nee, dus hij zegt hier aan de vaderen, maar hier heeft hij het over duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. En dat is de crux, daar gaat het om, daarom heeft hij ook die woorden gegeven, van alsjeblieft, luister nou naar mij en neem mijn geboden nou in acht. U zult de naam van Java, uw God, niet ijdel gebruiken, want Java zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dat wil niet zeggen dat je die naam niet mag gebruiken. Dat staat er niet. Er staat, je moet hem niet ijdel gebruiken. Je moet hem niet misbruiken. Maar je moet hem gebruiken. Nee, niet zomaar. Nee, het is geen stopwoordje. Het, het, het, maar je moet hem eerbiedig gebruiken. En hij, ja, je kunt je ook voorstellen dat hij bij zijn naam wil genoemd worden. Want hij heeft zijn zo bekend gemaakt. Hoe moet je anders hem onderscheiden? Want er zijn vele goden staat Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zeven dag is de sabbat van Yahweh uw God. Hij blijft het herhalen. Hè? Ik vind het wel zo. Ik denk, we lezen het elke sabbat lezen dat voor en we doen het bijna, bijna ongemerkt. Je staat er eigenlijk niet meer bij stil. Maar zelfs in die woorden heeft hij zich bekendgemaakt onder zijn eigen naam. En hoe komen we erbij dat we zeggen van we lezen nog steeds die wetten voor in de kerken. Maar wij geloven in de een drie eenheid. Terwijl hij dus de wet die je voorleest, dan zegt hij, hij moet luisteren, ik ben één, ik ben uw God. Daar, daar staat geen drie namen, nee, er staat één naam. Ik ben uw God, Yahweh. U zult geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Er staat niet bij dat dit alleen geldt binnen Canaan of binnen Israël, zoals het nu heet. Dat staat er niet bij. Er zijn heel veel mensen die dat leren, neemens luisteren. Dat gaat alleen maar over het Israël, in Israël en ook de tien geboden gelden alleen maar. of Eigenlijk alleen maar het vierde gebod geldt alleen maar binnen Israël. Want die gaat niet op, op de rest van de wereld. Maar zo zijn er dus heel veel rare denkbeelden om het in te vullen, om, om eigenlijk de, de wet die God gegeven heeft, om die niet meer te houden, omdat ze niet passen binnen jouw denkbeelden. En dat is denk ik één van de... Ja, het eerste wat er staat, je zult je geen beeld maken. En dat gaat ook over zijn wetten denken. Daar zul je eigenlijk geen beeld van maken. Je moet luisteren, het is gewoon een wet die, die je moet opvolgen. En ja, als je dat ter discussie gaat stellen, dan kun je alles wel ter discussie stellen. Nou, dan gaat hij het uitleggen waarom. In zes dagen heeft Jaar de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende Jaar de samedag en hij heiligde die. Hij zette die apart. Voor zichzelf. Met andere woorden, dat is geen dag van ons. Daar hebben we gewoon van af te blijven. Dat is zijn dag. We mogen daar vrij zijn. We mogen ervan genieten. We mogen hem loven en prijzen. Mag ook op andere dagen. Maar die dag is echt apart voor hem. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verleend worden in het land dat bij uw God, u geeft. Hij blijft erop hameren dat hij degene is die deze zegeningen geeft. Niet iemand anders.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 Maar gelukkig heeft hij dat erbij gezet van niks wat van u naast is mag je begeren. Nou dat is dus wat de vader zegt. Wat Jawe zegt. Dan gaan we kijken, maar wat zegt Yeshua nou? Iedereen zegt, van me luisteren, wij volgen Yeshua. Wij zijn volgelingen van Yeshua. Wij noemen onszelf christenen. Want hij heet de Christus. Ik vind het ontzettend jammer dat er nog steeds in het woord staat. Want er staat eigenlijk gewoon Messias. Het is gezalde. Er staat gewoon Messias, hij is gewoon de Gezalde. Maar wat zegt nou onze leidsman? Wat zegt hij nou zelf? Want dat is belangrijk, denk ik. Je kunt gaan kijken wat Paulus zegt, of wat ze denken dat Paulus zegt. Maar ik denk dat het nog belangrijker is om te kijken, wat zegt onze leidsman? Wat zegt Yeshua? Johannes 5, vers 30. Uit mijzelf heb ik geen macht, zegt hij. Het oordeel dat ik geef, is het oordeel van de Vader. Ik spreek eerlijk recht... Want ik volg niet mijn eigen wil, maar de wil van de Vader die mij gestuurd heeft. Nou, dat is apart. Als hij dus zeg maar apart God zou zijn, dan is het raar dat hij geen macht heeft. En dan is het raar dat hij dus geen oordelen geeft. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Maar dit zegt hij zelf. Hij zegt, ik volg niet mijn eigen wil. Ik volg de wil van de Vader die mij gestuurd heeft. Johannes 7, 17, luister naar God en doe wat hij wil. Dat zeg je zo zelf hè. Dan zul je ontdekken dat ik zijn boodschap vertel. En dat ik niet namens mijzelf spreek. Nou wie spreekt nou niet namens zichzelf. Maar spreekt namens een ander. Dat is een afgezand. Of zoals het in het heet. Een shaliach. Iemand die dus de volle vertegenwoordiger is. Van degene die hem gezonden heeft. Die volledig uit zijn naam spreekt. Die ook alle autoriteit heeft. Van degene die hem gezonden heeft. Je kunt het vergelijken met een ambassadeur, die dus echt spreekt namens de regering van het land waar hij van afkomstig is, maar die niet het land zelf is, of niet de regering zelf is. Nee, hij is een vertegenwoordiger, hij spreekt na mens. Maar hij heeft wel, als hij dus bepaalde beslissingen neemt, heeft hij de macht om dat te doen. Op dat moment. Johannes 8, 42 Yeshua zei, als God jullie vader was, dan zouden jullie mij lief hebben. Want ik kom bij hem vandaan, ik ben niet uit mezelf gekomen, maar God heeft mij gestuurd. En waarom zien jullie dat nou niet? Waarom zijn jullie daar nou zo boos over? Af en toe heb je het ook het idee alsof die, ja, ze verwijt van waarom geloven jullie mij nou toch niet? Want het is allemaal zo duidelijk voorzegd en toch zit er een waas voor dat ze niet zien. Het staat er ook, okay, ik heb de ogen verblind en ik heb de oren toegestopt. Dan wordt het ontzettend moeilijk om iets over te brengen. Ik heb dat zelf in de klas ook wel eens gehad en ben je met een onderwerp bezig. En dan, dan wil je het uitleggen en het lukt niet. De kinderen die snappen het niet en wat je ook probeert. denk je, ja, wat is dat nou? Hè? Wat, wat zit er nou tussen? En soms dan heb je gelukt, dan is er bijvoorbeeld een van de leerlingen die het wel ineens zegt, ah nu snap ik het en dan vraag je die even naar voren, yo, leg jij het eens dus op jouw manier uit? En dan, soms dan werkt dat wel. Dat is af en toe heel erg frustrerend dat je dus wat over wil brengen. En dat proef je ook af en toe bij Yeshua, dat, het, dat hij wat wil uitleggen. En ze, ze pakken het niet, ze willen het niet, ze geloven het niet. Ze worden boos, ze willen hem stenigen, van de berg afgooien. En waarom? Alleen omdat hij goed kwam doen. Omdat hij iets goeds deed op de Sabbat, waarvan hij zelf zegt, van ons luisteren... Als bij jullie zelfs een schaap in een put zou vallen, je zou hem er gewoon uithalen, ook al was het Sabbat. Maak ik iemand gezond en dan wil je me van de berg afgooien. Dan is 12 vers 49... Want ik heb niet namens mezelf gesproken. De vader heeft mij verteld wat ik moest zeggen. Hij heeft mij gestuurd. Nou, dat is dus heel erg apart. Als hij apart God zou zijn, hoezo weet hij dan niet wat hij moet zeggen? Dat is toch raar? Dat kan helemaal niet. Als hij een zelfstandige God zou zijn, dan weet hij wat hij moet zeggen. Dat is niet zo. Hij zegt, nee, de vader vertelt mij precies wat ik moet zeggen. Hij gaat zelfs nog een stapje verder en dan zegt hij... Van alles wat ik doe, heb ik hem voorzien doen. Dan is 14 vers 10, want de vader is in mij en ik hoor bij hem. Dat geloof je toch wel? De dingen die ik tegen jullie zeg, komen niet van mezelf. Alles wat ik zeg en doe, komt van mijn vader. Het is gewoon een afschaduwing wat hij doet. Maar een afschaduwing is niet degene, de persoon zelf. Dat heeft tegenwoordig ook een enorme opkomst, van dat Yeshua en Yahweh dat zijn dezelfde persoon, dat is dezelfde. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Alleen al om te denken wat in Openbaring staat. Van dat de vader zegt tegen Yeshua en kom aan mijn rechterhand zitten. En dan vraag je dat, maar hoe moet je dat dan zien? En dan worden ze boos. Dan geven ze geen antwoord, dan worden ze boos. En dan word je vervloekt. Alleen om je zeggen, maar hoe gaat hij dan? Hij is toch niet zo Hoe kan dan nou de vader zeggen tegen zijn zoon? Kom naast me zitten en dat het dan dezelfde persoon is. Ja, ik zeg, ik kan het. Het is niet eens logisch. Ik kan het niet uitleggen aan niemand. Nee? Het zijn zulke rare... Maar goed, dan wordt het erg interessant om te onderzoeken wat Jesu heeft verteld in opdracht van de Vader. Dus daar gaan we even naar kijken. Matthäus 4, vers 1 tot 11. Yeshua werd door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 40 dagen en 40 nachten heeft hij gevast en toen kreeg hij tenslotte honger. Dat is een behoorlijke periode. 40 dagen en 40 nachten. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Hij zegt niet van als u God bent, zegt dan als u Gods zoon bent. Heel duidelijk. En Yeshua ontkent het niet, hè? Hij ontkent het niet dat hij Gods zoon is. Maar Yeshua antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Nou, hij sprak al, hè? Dus als hij God was geweest, dan had de duivel al gelijk weg geweest, denk ik. Gebeurt niet. Deuteronomie 8 vers 3, Mozes sprak, hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het mannen eten, dat u niet kende en ook uw vader niet gekend hadden om u te laten weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van Jabek komt. Dus wat je hier eigenlijk kan concluderen is dat het mannen eigenlijk rechtstreeks uit de mond van Jabek kwam om het volk te voeden. Het engelenbrood. En Yassiuwe die refereert daarna. Maar hij zegt hier ook, Heel duidelijk. Omdat hij zegt hier van elk woord dat uit de mond van God komt. En Mozes heeft het hier over Yahweh. Heeft hij het heel duidelijk een bevestiging. Dat hij zegt dat Yahweh God is. En niet iemand anders. Ik vind het een rechtstreeks bevestiging van wat. Heen en weer van wat er staat in het Oude en het Nieuwe Testament. Toen nam de duivel hem mee naar de Heilige Stad. En zette hem op de hoogste gedeelte van de Tempel. En hij zei tegen hem: Als u de zoon van God bent, weer een keer. Werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor uw bevel zal geven en dat ze u op de handen zullen dragen, zodat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Weer ontkent hij niet, hè, dat hij de zoon van God is. David sprak in Psalm 91, vers 11 tot 12, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat ze u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Dat is wel heel frappant, hè? Dat is de duivel ook het woord kent, hè? dat hij de woorden pakt en in zijn eigen voordeel probeert om te buigen, om andere mensen dus te verleiden. En dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Hè? Dus de eerste, je zult echt de schrift moeten kennen, van waar refereert hij aan, maar je zult ook moeten weten in welke context staat dat nou. Het kan wel zo zijn dat hij zegt, dat staat geschreven, maar hoe staat het geschreven? Dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Je kunt niet zomaar iets uit de Bijbel halen. En dat gebeurt nogal eens, dat ze dus een klein stukje tekst eruit halen. En zeggen: maar dat staat er, ja. dat staat er. Bijvoorbeeld, als voorbeeld, dan komen we straks nog even terug. Dat Yeshua zegt tegen zijn discipelen: Ik noem me mijn vrienden. En dat zeggen de evangelische kerk ook, hè? Hij noemt ons onze vrienden. En daarmee zijn we overal van vrijheid. Wij zijn gewoon vrienden van. Ik dus zei: ja, ho, ho, ho, er staat nog wat achter. Er staat: mits u de geboden van mijn vader doet. Nee, nee, dan nou ga je er wat aan hangen. Nee, niet ik. Jezus heeft dat aan Maar dat kun je niet loskoppelen. Dus je kunt niet zeggen, misluis, ik hou die geboden van de vader niet, maar ik ben toch zijn vriend. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult Java uw God niet verzoeken. En dan is het gebeurd. Dan moet hij zijn mond houden. Want dit gaat erboven. Dus je kunt zeggen, misluis, dit is waar. Maar deze waarheid, die staat daar ver boven. Dus jij kunt niet zomaar God verzoeken door bepaalde dingen te gaan doen. Nee, die heb je hebt je eigen te houden aan het gebod wat daarboven gaat. En dat is, je zult Yahweh uw God niet verzoeken. Dus je mag je leven niet in gevaar brengen. En dan komt ook weer van Mozes. Deuteronomie 6 vers 16. Je mag Yahweh uw God niet op de proef stellen zoals u hem bij massa op de proef gesteld hebt. Dus er wordt ook weer teruggegrepen op de geschiedenis waar ze dat gedaan hadden. En dat het niet naar de zin van Yahweh was. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En dan zie je dat hij dus ook die macht heeft om dat te geven. Nee, want hij zal niet een leugen gesproken hebben, want hij had Yeshua gezegd, Joh, dat komt jou niet eens toe. Nee, hij mag dat wel weggeven, als hij dat doet. Toen zei Yeshua tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, we uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Ja, Yeshua zegt het zelf, hè. we uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En hij, ja, ik vind het zo sterk. Deze, en waarom worden deze woorden nou niet gelezen? Waarom worden, wordt dit niet serieus genomen? Ik vind dit, ja, wat Yeshua zegt, vind ik buiten de openbaring die Yahweh gegeven heeft in de Torah en zo, vind ik... Ja, dat is zo van levensbelang, dat staat gewoon overal boven. En ik denk, ja, dit moeten we ons ontzettend aan het hart houden, denk ik, want dit is verschrikkelijk belangrijk. En ook dit weer komt uit Deuteronomie 6 vers 13. Mozes sprak, u moet Java, uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Dus dat is ook weer zo mooi, dat Yeshua die pakt in woorden... ...die al gesproken waren in het Oude Testament... ...en hij herhaalt ze gewoon... hij houdt ze gewoon voor... ...tegen de duivel... ...dit staat geschreven, dit staat geschreven... ...en moet ik daar dan tegen ingaan? Hij gaat er niet tegen in... hij zegt dit is geschreven... ...en dit moeten wij doen. Deuteronomie 10 vers 20... ...Jawe uw God moet u vrezen... hij moet u dienen... ...aan hem moet u zich vasthouden... ...en bij zijn naam... ...moet u zweren... ...en niet bij een andere naam. Toen liet de duivel hem gaan... ...hij was gewoon gestopt... Hij kon niks meer zeggen. Al zijn woorden dienden nergens toe. Hij had gewoon te luisteren naar wat Jeshua zegt, ga weg Satan. Want hetgeen wat hij nu aanhaalt, dat staat overal boven. En toen kwamen de engelen en dienden hem. Matthäus 5, vers 17 tot 48. Denk niet, zegt Jeshua, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Nou, Hier is heel veel over te doen, hè, over het woordje vervullen. Nou, wat staat er nou? Plero, volmaken, aanvullen, volledig maken, volmaken, tot boven toe vullen, volmaken. Het gaat steeds over eh, volmaken, tot boven toe vullen. Je kunt denken aan een sherrycan die helemaal vult. Volledig maken, volmaakt maken, volbrengen, verwezenlijken, ten uitvoer brengen, uitvoeren, tot stand brengen. En dan de laatste is vervullen. En welke kiezen ze? <laughs> dat allerlaatste. Want daar komt het beste uit. Want dan heb je er totaal niet meer naar te kijken, dan is het vervuld. Dan kunnen we ons omdraaien en zeggen, nou, dan kunnen we alles doen. En ja, we gaan wel eens de mist in, maar goed, dan vragen we gewoon genade, want hij heeft, hij heeft het allemaal gevuld. Dat staat er niet. Ik denk dat het dit is, volmaken. Of aanvullen. En dat is precies wat hij dus doet in het volgende vers. Want voorwaar, voor ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat alles is geschied. Is alles al geschied? Nee, in die tijd was alles nog niet geschiet, maar dat is nog steeds niet zo. Nog steeds is niet alles geschiet. Dus als dat niet alles geschiet is, dan zal er geen jota of een titel van de wet voorbij gaan. Dus ongedaan gemaakt worden. Nou, het is ook heel simpel, hè? De hemel en de aarde bestaan nog steeds. Ik vind het zo verpand dat ook in het Oude Testament, dat er zulke simpele voorbeelden staan om ons te overtuigen dat dingen die God instelt, zo duidelijk zijn. Dat hij zegt van zolang de hemel en de aarde bestaat, dan is Israël mijn volk. En je kunt, ja, je, je kunt het zo makkelijk controleren. En hij zegt van ja, hoe, hoe moeilijk wil je het hebben? Lukas 16, vers 16, 17 herhaalt hij het. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Ieder doet het geweld aan en het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan... dan dat één titel van de wet wegvalt... Ja, het zijn zulke sterke opmerkingen dat je zegt, hoe komen we erbij om te besluiten dat de wet afgedaan heeft. Dat hij niet meer ertoe doet. En let wel, de wet bij Yeshua, als je dus nagaat iedere keer als hij het over de wet heeft, dan doet hij aanhalingen uit de Torah, uit de psalmen en uit de profeten. De hele tenach is bij Yeshua de wet. Dus de hele tenach, die blijft staan overeind totdat de hemel en de aarde voorbij gaan. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Nou, we hebben hier best wel met behoorlijk wat mensen gesproken, ook met dominees. En dan als je dan dit aanhaalt, dan zegt hij: ja, en dat doe jij. Want jij zegt dat het vierde gebod afgeschaft is. Er is een ander gebod geworden, gedenkte zondag. Zit, nou ja goed, ik word dan toch nog in ieder geval de geringste in het koninkrijk, zegt hij dan. En dan denk je van, dat spoor je toch niet hè? Ja, ik, vond, ik, ik was echt voor, denk nee, dat meen je niet. Ja, maar blijkbaar hebben ze helemaal geen moed. Dus als ze op een gegeven moment dan nog overtuigd worden van, ja, ja, je hebt wel gelijk. Ja, het staat er wel ja, maar goed, dan ben ik dan toch in ieder geval nog de geringste. Dus ik word niet, ik word niet, ik kom er nog, ja, ik kom er nog. En dan denk ik van, hoe kan dat nou? nou ja, ik kan het niet rijmen. Maar dan gaat hij verder en dat is dus het volgende vers. Dus je hebt het vers 19, daar zegt hij dus van dat hij, zelfs de geringste geboden niet afgeschaft mogen worden. En dan zegt hij, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerde en fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Maar terwijl wij echt hebben, ja toch een beetje een hele vieze smaak in onze mond van de schriftgeleerde en de fariseeën, want ja, dat waren toch allemaal huigelaars. dat hebben wij vaak het idee. Maar dat zegt hij niet. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt ergens anders ook wel eens, van: je moet die mensen navolgen, maar doe alsjeblieft niet zoals ze, hè. dus volg wel hun leringen na, maar volg hun gedrag niet na. Doe niet naar hun daden. Er zijn ook heel veel fariseeën, en ik heb wel eens gehoord dat het in de tienduizenden liep, die dus tot geloof gekomen zijn. Fariseeërs die hebben dus echt maar het woord het zuiver bewaard en meegenomen de rest van de wereld. in. En dan gaat hij verder, en dit vind ik eigenlijk wel zo mooi, want dit wordt niet gelezen hè. Ze stoppen bij vers 19 en dit wordt niet gelezen. En dat is echt, Ik heb het al zo vaak meegemaakt. Dan stoppen ze met de schriftlezing en dan wordt het juist net interessant. Want hier gaat het nou over het vervullen. Wat heeft hij nou gedaan? En dan zegt hij, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden. En wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, dus Yeshua zegt, al wie te onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank wie tegen zijn broeder zegt, Raka zal schulden bevonden worden door de raad, door de hoge raad, zeg maar, maar wie zegt dwaas, zal schulden bevonden worden door het helse vuur. Dus hij legt er een laag onder, waarvan dan eerst staat van, hij heeft het vervuld, en dan drie versen later zegt hij van, luister, ik leg er een laag onder die er nooit geweest is. Ik ga uitleggen wat er nou eigenlijk staat geschreven daar, in dat stukje van, u zult niet doden. Het heeft dus een gigantische impact op het hele maatschappelijke leven. Het gaat dus over boosheid op, op je broeders, op je zusters. Waarom is God anders ook boos? God is ook boos op het onrecht. Nee, je moet boos zijn op het... Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft... laat uw gaven bij het altaar achter, ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Wat zou het geweldig zijn als dit zeg maar dus gepraktiseerd zou worden... En dat het echt zeg maar, weer opnieuw ingevoerd zou werden. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover de tegenpartij. terwijl u nog met hem onderweg bent. Omdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert. en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert. en u in de gevangenis geworpen wordt. Psalm 2, vers 12: Davids kwakkustenzoon. omdat hij niet toornig wordt. en u onderweg omkomt. wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. dan zalig allen die dat hem de toevlucht nemen. David had er ook al zicht op. Voorwaar zegt Yeshua, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste penning betaald hebt daar. En dan gaat hij verder, u hebt gehoord dat tegen het voorslag gezegd is, u zult geen overspel plegen. En ook daar legt hij weer een hele laag onder. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Wie is dan niet schuldig, hè? want dan heb je natuurlijk, en dat gaat natuurlijk verder, want dat gaat natuurlijk ook zeg maar, met begeren en noem maar op. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echt dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie op de rechterwang staat, keer hem ook de andere toe. Nou, dat is een hele moeilijke boodschap. Als iemand u voor het gerecht wil dagen in uw onderkleding nemen, geef hem ook het bovenkleed. En wie u zult dwingen een mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet de naaste hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg hem, heb u: heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. De goed aan hen die u haten. En wit voor hen die u beledigen. En u vervolgen. Zodat de kinderen zult zijn van uw vader in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over de slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dus ook het opgaan van de zon is geen teken van een zegen. Kun je hieruit concluderen: de regen wil niet zeggen dat we dat als rechtvaardigen meer verdienen als de onrechtvaardigen. Nee, de regen die valt. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan, doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En als u alleen uw broeders schuldt, wat doet u dan meer dan anderen, doen ook de tollenaars niet zo. Wees u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Nou, er staan een aantal dingen op die best moeilijk zijn. Nee, van, ja, moet je altijd je andere wang toekeren als je geslagen wordt? Er zijn ook een aantal dingen dat Paulus zegt van, ik weet niet precies welke gemeente, maar dat hij dat aanhaalt. En dan zegt hij van, ik zeg tegen jullie beschaming dat jullie dat graag doen. Je andere wang toekeren om dan nog een keer geslaagd te worden. Maar als je proeft, van? hij is dat er niet mee eens. Dus ja, hoe dat helemaal moet zien. Ik denk niet dat je dat, dat je iedereen over je heen mag laten gaan. Nee, dat, dat is, ja, maar als je op een gegeven moment, dus echt geconfronteerd wordt met constant kwaad. Dan denk ik ook dat je op een gegeven moment moet proberen om dat kwaad te stoppen. En dat het niet doorgaat. En dat het niet zeg maar dus. Uh... Matthäus 7 vers 7 tot 23. Bid en u zal gegeven worden. Zoek, u zult vinden. Klopt en er zal voor u open gedaan worden. Nou met name in de reformatorische kerken. Is dit dus helemaal weg. Hè? Want is, dit is gewoon niet waar. Dit is niet waar. Want jij kunt niet. Open doen. Maar dit zijn hele cruciale dingen. Waar ik, waar ik heel veel moeite mee heb. Ik ben er bijna gek van geworden, ik wil wel zeggen. Van dit lees je en dan denk ik, oké, okay, dus als ik bid en ik bid oprecht, dan ontvang ik. Dan zal maar gegeven worden. Nee, zeggen ze, het is niet zo. Ja, maar het staat er toch? Ja, nee, maar dat is geestelijk. Maar Dat wil niet zeggen dat het... Ja, nee, maar je, je komt er echt mee in de nood, hè. Op een gegeven moment dan, dan ben je er echt enorm mee bezig. En dan zijn dus de dingen die in de Bijbel staan, die zijn dus ineens niet meer waar. Dan zeggen ze, nee, want jij kan niet open doen. Ik zeg, maar hij zegt het zelf. Sterker nog, ik zeg, er staat zelfs van, als je dus voor mij open zal, ik zal binnenkomen en ik zal maaltijd met je houden. Ja, nee, maar dat is alleen maar geestelijk. Dat, dat kan niet dat kan niet. Dat, dat kan een mens niet. En dan krijg je dus die opmerkingen van, uh, ja, er moet iets heel speciaals gebeuren. En toen ik tot geloof gekomen was, dan zeg je, ja, maar er is al zoiets speciaals gebeurd. Bestaat het dat hun het offer van Yeshua niet meer speciaal vinden, maar dat er nog iets groter moet gebeuren om hun te redden. Dat, dat, is, dat is blasfemie, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is, je gaat het hele offer van Yeshua aan de kant schuiven voor een van de dogma, waarvan je dan nog niet eens eigenlijk een bewijs hebt dat het zo is. Ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, wie vindt, voor wie klopt, zal opengedaan worden. En zo is het. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Ja, er zijn er bij die het doen, helaas. Maar het is niet normaal. Of als u hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Yeshua zegt eigenlijk van, luister, dat komt eigenlijk niet voor. Dat zou niet voor moeten komen. Als u dan, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Natuurlijk geeft hij dan het goede. Er, bestaat niet, er staat alleen geen tijd bij. Hij zegt niet van, het zal onmiddellijk gebeuren. Nee, dat staat niet, maar hij zal het wel geven, want hij is een goede vader. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet in de profeten. Dus eigenlijk in een nutsel maakt hij een, een samenvatting van heel de wet en de profeten. En hier gaat het om. Dat je doet wat je graag wil dat jouw zelf gedaan wordt. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt en vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Ik heb er even een poortje bij gezet. Maar de poort is nou in de weg smal die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Pluk toch geen druif van doornstrijken of vijgen van distels. En het zijn zulke vreemde figuren af en toe. En ze lijken in schapenvacht, maar ze verkrachten het woord van God... En maken daar een totaal ander verhaal van. Iets waarvan ze, wat Yeshua zelf op een gegeven moment zegt. Van jullie hebben zelf geweigerd om binnen te komen. En je verhindert anderen om binnen te komen. Zo erg. Nee, je moet kijken naar wat ze zeggen. Je moet kijken wat ze doen en wat ze zeggen. En dat is eigenlijk wat je hier bedoelt eigenlijk. Als je dan gaat kijken wat ze dan doen. Dan zeg je ja jongen. Maar wat je zegt, ja, het komt totaal niet overeen met wat je doet. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Hebben wij nou een probleem hiermee? Want hoe kan ik nou van een slechte boom een goede boom worden? Hoe kan ik nou wel goede vruchten voortbrengen? Want dit is bijna dit is niet meer te veranderen. Je komt van een slechte boom en er bestaat niet dat een slechte boom goede vruchten voortbrengt. Dus hoe kan ik dan in vredesnaam ooit van die vloek afkomen? Ja, zeg het maar. Juist. Dat is het. Je moet er afgebroken en je wordt geënt op de goede boom. En dankzij God kun je weer goede vruchten voorbrengen. Dat is het antwoord. Dat is gewoon het antwoord. Iedere boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt: Heeren, heren, zal binnengaan in de koningin de hemelen, maar. Wie de wil doet van mijn vader die in de hemel is. En dat is cruciaal. Het is niet zo dat je kunt zeggen. we luisteren. Al die wetten. We doen het niet meer. Het is afgedaan. Het is vervuld. Terwijl dus onze leidsman zegt. Nee het is niet vervuld. Ik heb er een laag onder gelegd. Ik heb het proberen aan te vullen. Ik heb proberen laten zien van hoe het volgemaakt moest worden. Maar je hebt niet geluisterd. Je hebt gewoon je hoofd in het zand gestoken. En gedacht. Moet luisteren. Ik kan doen wat ik wil. En zo is ook de, de, de stelregel van... Uh, ja goed, uh, ja, we, we, we vragen wel vergeving, maar we stoppen niet. Dus we gaan gewoon weer door met ons oude leventje. En ja, daar, daar hebben we genade voor. Gelukkig, gelukkig kunnen we iedere keer weer terug. En kunnen we genade vragen. En kunnen we, kunnen die krijgen we dan ook? Want dat is niet de bedoeling. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. En in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachtig gedaan. Dan zal ik u openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. U die de wetteloosheid werkt. En dit gaat over de wet mensen. Over de wet. Want hoe weet ik nou wat wetteloosheid is als ik de wet niet ken. De wetteloosheid is gekoppeld aan de wet. Er is geen wetteloosheid zegt Paulus als er geen wet is. Ik had niet geweten wat begeren was. Als de wet niet had gezegd gij zult niet begeren. Dan had ik gewoon niet gezondigd want er was geen wet die dat verbood. Dus als hij zegt ik heb u nooit gekend u die de wetteloosheid werkt betekent dat dat je dus wetteloos bent, dat je dus zegt, er is geen wet, want die heeft Yeshua vervuld. Maar Yeshua had gezegd, ik volmaak die wet, want ik geef aan wat er allemaal onderhoort bij die wet. Het gekke is dat ze dus ook nog eens een keer demonen kunnen uitdrijven in zijn naam. Iets wat ik niet snap, want hij zegt tegen de schriftgeleerdende fariseeërs, als hun op een gegeven moment zeggen van, hij drijft demonen uit de Be'erzebel, zegt hij, als dat huis zichzelf verdeeld is, dan zal het niet bestaan. Het zal het niet bestaan. Maar het is natuurlijk wel een hele vreemde opmerking. Johannes antwoordde, meester, we hebben iemand gezien die demonen uitdreef in uw naam. Iemand die ons niet volgt. Nou, daar is tegenwoordig ontzettend veel over te doen. Hè? Dat zie je ook van mijn sluisteren. Als je niet precies in dat stramintje valt van hun, dan ben je geen broeder meer. Dan hoor je er niet meer bij. Dat deden de discipelen ook al. We hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Zo, sluit, je, je hoort niet bij ons clubje. We stoppen ermee. Kappen mee. Dat mag niet. Jezus zei: Verbied het hem niet. Want er is niemand die in kracht doen zal, maar in mijn naam. En kort daarna kwaad van mij zou kunnen spreken. En dan denk ik: Maar hoe zit het dan hier dan? Hoe zit het dan hiermee dan? Moeilijk hè. Ik denk dat de crux zit hem echt in dit stukje. Het gaat echt over die wetteloosheid. Dus ja, je kunt in zijn naam profiteren, je kunt in zijn naam demonen uitdrijven, je kunt in zijn naam veel krachten doen, maar als jij beleidt, want wie u een beker water te drinken zal geven in mijn naam, omdat u de van de Messias bent, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. En wie een van deze kleine, die in mijn geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals werd gedaan en hij in de zee geworpen werd. Dan ga je niet overleven, denk ik. Matthäus 10, vers 5. Deze twaalf stond Jeshua uit en er gebood hun. Ik heb eens even die namen op een rijtje gezet. Nou, dus komen wij er allemaal overeen, Behalve Thaddeus. Dat wijkt dan af, hè. Dus Thaddeus wordt twee keer genoemd. En dan hier dan Judas, de broer van Jacobus. Dus ik denk dat dat dezelfde is. En de rest, alle namen die kloppen eigenlijk, hè. Dus er zit uh, geen, uh, geen verschil in. U zult u niet op weg begeven naar de heidenen. Je zult geen enkele stad van de Samaritaren binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dus de eerste opdracht die ze krijgen is dus, je gaat naar het huis van Israël. En niet naar de heidenen, wat wij dus veel denken als christenen, want we luisteren. Het Nieuwe Testament, dat is begonnen met ons. Nee, dat is aan ons gegeven en dat is nee. Het is gegeven aan het huis van Israël. Wat Yeshua ook op een gegeven moment zegt van ons luisteren. Toen die vrouw kwam, het is betaald niet om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Als u op weg gaat, predik dan: Het koninkrijk der hemelen is daarbij gekomen. Genees zieken, reinig menaats, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Ook hier is heel veel gedoe over, omdat heel veel mensen zeggen: Moest luisteren. Het prediken, dat moet je ook gratis doen. Nee, dat staat er niet. Dat heeft Paulus ook verschillende keer uitgewerkt. De arbeider is een loonwaarder, zegt hij. Het prediken, daar moet je werk in steken. Je moet studeren, je moet je eigen ontwikkelen daarin. Maar dit zijn dingen die krijg je gratis. Jij kan geen zieken genezen of menaatsen reinigen. Dat gaat op gebed. werkt doden op zelfs, drijft demonen uit. En hier staat heel duidelijk bij, dit mag jij niet voor geld doen. En helaas zijn er ook heel veel van die predikers... Die gebedsdiensten doen en daar verschrikkelijk veel geld voor vragen. En dat gaat rechtstreeks in tegen het woord. Ja, ze weten het mooi te brengen. Ja, dat is waar. Voorzien u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of twee stel onderkleren, of sandalen of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Kijk, hier staat het heel duidelijk, hè? U mag uw naasten niet afpersen en niet beroven, staat in Leviticus 19, vers 13. Het arbeidsloof van de dagwoner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen daglonen moet per dag betaald worden. Welke stad en welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is en blijf daar totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. Shalom. Als het huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Als het niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En misschien hebben ze dat ook wel direct gemerkt ook. Op het moment dat ze merkten van, hé, hey, het huis is dat niet waard en de vrede kwam gewoon tot hun terug. Ja, dat doet wat, ja. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert... vertrekt dan uit het huis of die stad en schudt het stof van uw voeten. Dat, dat moet je ook maar durven, hè. Ik probeer me voor te stellen dat ze dus een beetje in een vijandig stadje komt... en dat je dan weggaat en dat je dan echt heel demonstratief... Zo, als je weggaat, zo je het stof van je zo van, zelfs de stof van jullie voeten wil ik niet meenemen, weet je wel. Van dat is eh, zelfs zo slecht. Het zal voor het land van Sodom en gemorgen verdragelijker zijn... op de dag van het oordeel dan voor die stad. En terwijl hij nog met de menigte sprak... Zie, zijn moeder en zijn broer stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Dat was niet voor niks, want ze wilden hem uh, even flink onderhouden. Ze waren het niet met hem eens over wat hij allemaal deed. Dus ze wilden hem eigenlijk de les lezen. Iemand zei tegen hem: Zie, uw moeder en uw broer staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem die er tegen hem zei: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En dan strekt hij zijn hand uit over zijn stiepel. En zegt ik zie, mijn moeder en mijn broers, want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemel is, die is mijn moeder, mijn broeder, zuster. Dus hij geeft de familie een hele andere lading. Hij zegt, het is alleen maar mijn familie als ze de wil van mijn vader in de hemel doen. En niet anders. En de schriftleden van de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Johannes 8, vers 3 tot 11. En toen ze in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen meester... Deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Moos ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Hetgeen is over een getrouwde vrouw. Als je het dus terug had in de Torah, dan zie je dus dat alleen een getrouwde vrouw gestenigd moest worden. Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden de overspelster en de overspeler. Wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met allemaal getrouwd is, dan moeten ze beiden sterven: de man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. weg doen. Wanneer een meisje nog maagd is, maar wel in ondertrouw met een man, of een ander man treft haar binnen de stad aan, een haar moet hen beiden naar buiten brengen, naar de poort van de stad, en u moet hen met stenen stenen zodat ze sterven. Het meisje weet het feit dat ze binnen de stad niet om hulp geroepen heeft, en een man verweegt het feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit uw midden weg doen ze was of in ondertrouw, of dus getrouwd met, uh. maar er staat heel duidelijk dat ze beiden moeten sterven. En dit is dus het verband dat ze brengen alleen met de vrouw. En dit zeiden ze om hem te verzoeken dat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Yeshua bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hem, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de stenen op haar er zijn Joodse geschriften die zeggen, waarschijnlijk is een van die schriften die erbij was, was die de overspeler. Maar waar is het vandaan, weet ik niet. En dat hij dan als eerste ook weghaalt, omdat hij dus gewezen wordt op zijn zon. Maar ja, of dat waar is, weet ik niet. Opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Dus hij ja, doet eigenlijk heel erg weinig. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg de een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste en Yeshua werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Ik las Paslee ook een heel stuk hierover, toen ik hier aan bezig was. Dat mensen zeggen, zien er wel, van... Uh, Yeshua die geeft er eigenlijk niet zo om, welke zonde je doet niet. Kom je daar dan toch bij? Maar hij zegt er toch niks van? Hij veroordeelt haar toch ook niet? Yeshua die richtte zich op en toen er niemand zag, dan de vrouw zei tegen haar... Vrouw, waar zijn die aaknaars van nu? Heeft niemand u veroordeeld? En hij zei, nee, man heren, en Yeshua zei tegen haar... Ik veroordeel u niet, ga heen en zon nog niet meer... Jeremia 17 vers 13 Jaweh, hoop van Israël, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeert, zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, Jaweh, verlaten. En ik denk dat hij dat deed. Ik denk zelfs dat hij gewoon die namen aan het opschrijven was van die mensen die daar stonden. Die gewoon aan het opschrijven was in en ze wisten: ja, de wind gaat overheen en mijn naam wordt uitgepoetst. Mijn naam is weg. En ze kenden de schriften, ze wisten precies wat het over ging. Wij kunnen dat ons niet voorstellen, maar op het moment dat hij ging schrijven in de grond, dan denk ik dat hun dit al in hun hoofd hadden. Ja, onze namen zullen in Want zij wisten ook dat ze met twee mensen hadden moeten komen. Om die beschuldiging echt te staven. En dat doen ze niet. Van, het is zelfs nog de vraag of zij dus echt een overspeelster was, hè? omdat ze maar met eentje komen. Wat is daar aan de hand? Want hij veroordert haar niet, hij zegt alleen ga heen en zondag niet meer. Het is geen bevestiging dat zij dat, zij dat overspel gepleegd had. Dus het is heel erg discuss je, je kunt niet allerlei conclusies daar aan zitten verbinden die er niet staan. Ik denk dat dit veel belangrijker is, dat wat hij doet en waar het naar verwijst. En dat hadden ze heel erg goed in de gaten. Van ja, samenvatting, Yeshua spreekt en doet wat hij de vader heeft horen spreken en doen, hij verwacht van ons hetzelfde dat we doen wat wij hebben horen spreken en voordoen. Doen we dat niet, dan hebben we geen toegang tot het Koninkrijk der Hemelen. Al zouden wij demonen uitdrijven en in zijn naam grote wonderen doen, nochtans krijgen we daarmee geen toegang. Het Koninkrijk der Hemelen is alleen voor degene die de wil van zijn Vader doen. En de wil van zijn Vader is dat we hem kennen en Yeshua, de Messias, die hij gezonden heeft. U met mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer mijn dienaren. Want de diener weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, dat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. En Dit is het eeuwig leven dat ze u kennen, de enige vrachtige God en Yeshua de Messias, die u gezonden hebt.